Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Een bijzondere goede zaterdagmiddag. Een beetje een valse start. Maar beter een valse start dan niks. Goedemiddag, uh, Lies. Even de micro aanzetten. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Lies. Dag, Leo. ik geïnformeerd vandaag tussen uh, 12 en 2 uur. Niki is er niet. Jij vervangt daar klopt. Maar dat zal ook zeker en vast lukken, daar ben ik heel zeker van. Absoluut. Wat hebben we allemaal uh, in petto vandaag? Oh, ik heb heel veel te vertellen. Um, onder andere iets over een wereldfeest, over de stille ruimte voor blokkende studenten. Um, Kruijbeek in de bloemetjes zetten. Um, nog een beetje informatie over speelstraten. af, enfin, een hele hoop uh, leuke dingen, interessante dingen, belangrijke dingen. Je bent ook. er helemaal klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. En dan doen we ook met de volgende plaats van uh, heel lang geleden al. Are you ready? Als dat nummer tenminste komt... Blijkbaar hebben we toch wel een beetje problemen vandaag met de techniek... maar dat wordt zo dadelijk wel opgelost, denk ik toch. Doe maar een eentje van ABBA, een beetje hulp SOS. Heel mooi waren en uh, fantastisch konden zingen. Deze vier van Abba, Agneta, Anne-Fried, Björn en Benny. Een van mijn lievelingsplaten trouwens deze SOS van Abba. Daarnet net hadden we hem niet, maar nu wel. Deze plaat van The Passic Gas. Yes, heel lang geleden. Are you ready? En dat is liefst tot twee uur ook. We've been you wonder the reason why, but wait, don't you worry, a new day is dawning, we'll catch the sun, and the way. Are you ready to sit by the front? Heerlijke muziek uit de jaren 70 of 60 of 90, maakt niet uit als het maar mooi klinkt. En meer van die muziek kan je horen iedere donderdag tussen 2 en 3 uur of tussen 3 en 4 uur op Radio Barbier met Greet de Golden Sixties. Voor de mensen die pas afstemmen, u luistert nog steeds, nog altijd trouwens, naar Radio Barbier op de 87.6 op FM en ook online. Radiobarbier.be in uh, zuivere kwaliteit om. Tot twee uur is dit Kruiweken informeerd. Aangeboden door het lokaal bestuur van Kruiweken. En daarvoor uh, heel wat informatie. En bij ons hebben we dan ook iemand die daar alles van weet, Lies. Ja, uh, goedemorgen. Morgen, uh, vijf minuten. Goedemiddag, het is middag. Ik heb al lang geslapen. Ja, ja. Morgen, 5 juni, kan je komen proeven van een stukje van de wereld hier in ons eigen dorp. Want voor de twintigste keer tovert het Sint-Joris Instituut haar speelplaats om tot een kleurrijke interculturele, mu muzikale en culinaire ontmoetingsblik. Dat Mag. klinkt al heel mooi. Hè? Dat was moeilijk. Vanaf 1 uur kan je er luisteren naar een uh, heel wat leuke wereldmuziek. Uh, dansen op... Ja, ik probeer het eventjes uit te spreken. Hein? Carreras da Silva en Solfaso Music. En kindjes amuseren zich bij de kinderanimatie. De inkom is trouwens gratis. En uh, proeven van exotische hapjes en drankjes, dat kan aan zeer democratische prijzen. Dat klinkt alvast heel belovend voor morgen. Een beetje muziek van uh, ook wel een tijdje geleden. aan volk. Don't let go. Plank. Een beetje zonnige muziek op deze zonnige zaterdag 4 juni hier op Radio Barbier met Leo en Lies tot 2 uur. Ook nog even zeggen dat we tussen 2 en 4 uur een speciaal programma hebben, namelijk in Kruijwekeleef komen de dames van Markant dus zeker en vast blijven luisteren. Het is wel juni, het, is wel, het zonnetje schijnt wel, maar dat wil ook zeggen dat een blok terug begonnen is. Of toch bijna. Dus zoek je een rustige plek om te studeren, dan kan je tot 30 juni opnieuw terecht in de stille studieruimte van de sint petruskerk in Basel. Je moet daar wel een afspraakje voor maken en dat kan je doen via kruipbeekestudeerd.gmail.com Weet wel, als je ziek bent en toch gereserveerd hebt, ja, dan ga je toch eventjes moeten passen. Turn it up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 Shadows where you'll experience that Sunday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. I invisible, you don't sense my stay. Not really hiding, not like a shadow. En voor de mensen die aan tafel zitten, smakelijk eten vanwege heel het Radio Barbier team. Hey, hey, in Kruijbik informeert, daar luistert u nog steeds naar tot twee uur met Lies aan het woord nu. Oké. Okay. Een uh, fleurig en kleurrijk kruibeke, dat willen we toch allemaal, denk ik. Zeker hè? en vast. Um, dus je kan je ook je steentje bijdragen door nu mee te doen met de eerste editie van de bebloemingswedstrijd zet kruibeke in de bloemetjes. Dat is heel gemakkelijk. Um, je moet gewoon zorgen voor een kleurrijke voortuin. Uh, wat fleurige bloembakken als je geen tuintje hebt of een tof geveltuintje. En je weet wel waar dat de plantjes zo tegen de muur groeien. Zo zorg je niet alleen voor meer kleur in je straat, je creëert ook een veilig plekje waar vogels en insecten blij van worden. En uw buren natuurlijk ook. Inschrijven voor die wedstrijd kan tot en met 15 juni. En daarvoor ga je naar www.kruibeke.be schuinestreep bebloemingswedstrijd 22. En wie meedoet, veel succes! Hè. Stelbare hits, deze toch wel iets te magere vrouw, deze Céline Dion en I'm Alive. Kruijbeek informeert, dat is uh, heel wat informatie van de gemeente Kruiweken, aangeboden door het lokaal bestuur, waarvoor onze dank natuurlijk iedere eerste zaterdag van de maand, zo is dat. In juli en augustus, denk van niet, maar we zullen nog wel zien. Lies, je hebt nog heel wat onderwerpen, laat ja. maar horen. Hè. Klopt. Um, er is een tekort aan gezonde, veilige en betaalbare huurwoningen. Zeker voor huishoudens met een beperkt budget. En daarom wordt het conformiteitsattest verplicht voor nieuwe huurcontracten waarbij dat de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats. Um, daarover organiseert de gemeente een infoavond. dat is op 14 juni. En iedereen is daarop welkom, dat is om 20 uur in het stadhuis in Ruppelmonde. Je hoeft of je moet je wel inschrijven en dat doe je via wonen.kruibeke.be of je kan bellen naar 03 47 02 42. Um, wat wordt er verteld op die infoavond? Wel, dat is alles over de conformiteit van woningen, over verplichtingen en over de woonkwaliteit. Hello. She's the heart of the fun fan She got the whistle in a brush Heerlijke muziek op jouw lokale Radio Barbier. Lou Reed uit de LP Transformer. Toen heette dat nog een LP. En deze perfect day. En dat is het inderdaad vandaag ook een beetje een perfect day, niet waar, Lies? Absoluut. Het schijnt, hè? Uh, eerst nog even zeggen dat er tussen 2 en 4 uur een, een beetje een speciaal programma is op uh, Radio Barbier. Namelijk komen de dames van Markant. En daarbij hoort ook een wedstrijd. En die kan je winnen. Als je natuurlijk meedoet aan de prijsvraag. En dat is een uh, wedstrijd waarbij je dus uh, 70 euro kan winnen. Als je het antwoord weet op de vraag die we gaan stellen rond een uur of drie. Maar daarover straks meer. Maar eerst nog Kruiweken informeert met Lies. Yes. Zeg, uh, ik heb nog goed nieuws. Het is horen, uh, juni. Ja, het is juni. Uh, dat wil zeggen dat de zomervakantie voor de deur staat. Nog een paar weken school en dan is het eindelijk ah, Daar gaan ons... wij van genieten. Hè? Absoluut. En de kinderen ook. Zeg, maar... Um, ja, dan is het misschien wel een fijn idee om eens van je straat een speelstraat te maken. Een tijdelijk speelparadijs, waar dat er dan geen auto's doorrijden. Um, wil je zo een tijdelijk speelparadijs inrichten en wil je je straat tijdelijk verkeersvrij maken, dan kan dat. En dat vraag je aan via www.kruibeke.be. Super simpel. Een beetje een uh, Love Bizarre van Sheila E. En The de Black Devotion was dat geloof ik in die tijd. Met een, uh, of een nummer geïnspireerd mm, van Prins natuurlijk. Hè. Duidelijk te horen. Niet waar is deze Love Bizarre? Oh, Hoor sorry. je toch Prins? Je Prins je hier vind, echt. Geen Prins geweldig. Echt. Ja, Kruijbeke informeert is natuurlijk een programma met heel wat informatie aangeboden door het lokaal bestuur van Kruijbeke. En bij ons, de dame die dat vandaag tot twee uur doet, is Lies. Ja, en ik, ik was net nog eens eventjes aan het kijken in het, uh, in het boekje Kruibik Info van de Zomer, en ik zag daar nog een beetje meer informatie over die speelstraten. Want er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden um, als je zo'n speelstraat, uh, ja, zo speelstraat wil aanvragen. Eerst en vooral um, kan je dat doen enkel tijdens de paas- en de zomervakantie, dus ideaal nu. Je kan een speelstraat aanvragen voor een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen, een aantal opeenvolgende weekends, of voor één van dag per week. Maar um, wat is wel belangrijk... ...je straat komt alleen maar in aanmerking... ...als je in een woonzone ligt... ...als de snelheid er beperkt is tot 50 km per uur... ...als er geen openbaar vervoer doorrijdt... Um, ...of ander belangrijk doorgaand verkeer... ...en als de omliggende straten... ...na de invoering van die speelstraat... ...bereikbaar blijven... Daarnaast moeten ook nog uh, twee derde van de bewoners van die straat akkoord gaan met die speelstraat. En minstens een en andere buur moet ook echt wel uh, mee het engagement opnemen. Nog één dingetje wil ik zeggen, Leo. Een speelstraat is geen feeststraat. Of geen straatfeest. Wil je een straatfeest organiseren, dan kan dat natuurlijk ook. En dan is het ook wel interessant dat je straat afgesloten wordt. Uh, maar daarvoor moet je een aanvraagformulier feesten en evenementen invullen. Daarvoor kan je terecht bij de dienstevenementen via evenementen at .be. came around.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 Een sfeerplaats, zoals op deze dag vandaag, 4 juni. Line Richie van de Commodores natuurlijk en Dancing on a Ceiling. Niet vergeten mensen, je mag komen kijken tussen 2 en 4 uur. Dan hebben we hier open deur op Radio Barwier in het Ambachtstraatje 4 te Kruibeken. Er even iets mis, maar uh, geen paniek hoor. Lady Gaga lost dat natuurlijk allemaal zeer goed op in de Frame Monster. En deze Bad Romans. Dus tussen 2 en 4, open deur bij Radio Barbier, Ambachtstraat 4 in Kruiwijken. allen daarheen. Oh, Ramana, Gaga. that I need you. I want... ...overheen op Radio Barbier. En we kunnen ook nog een beetje info meegeven... ...dat de Kia Fotoclub Diamond uit Ruppelmonde... ...die organiseren vandaag en morgen en maandag, denk ik... ...een fotosalon 2022 in de Clara Hammendszaal... ...in de Hellingstraat in Ruppelmonde. Dus ik zou zeggen, al daarheen. Maar je kan ons ook een bezoekje komen brengen hier in de studio... ...als je wilt weten hoe radio wordt gemaakt. Of zal toch moeten? Ambachtstraat 4 in Kruijbeke. Dus dat tussen 2 en 4 uur. En dit is er eentje voor onze voorzitter, want die is helemaal gek van deze plaats. Dus De schie voor deze. Sweet there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep Side your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel, made Zo'n plaatje waar je helemaal blij van wordt. Niet waar, Liz? Deze ik denk... van Armin Kara. Ooit gezien de, de reeks, of was dat, Flashdance film? Um, Dacht ik, film, hè? Uh, he? het, het, het zegt mij iets vaag. Maar niet veel, hè? Niet zoveel. Maar nee. je bent ook nog zo jong, hè? Ik ben super jong. Echt. <laughs> zeg, ik heb, nog een, ik heb nog een nieuwtje. Zal ik het nog even vertellen? Laat horen. Wel, We zijn benieuwd. Ja... Uh, vakantie, tijd om op uh, verlof te gaan. Maar ga je op reis naar het buitenland, dan heb je soms uh, ja, papieren nodig. Hè. Denk aan een kids-ID of een reispaspoort. Um, zelfs voor naar het Verenigd Koninkrijk te reizen heb je tegenwoordig terug een paspoort nodig. Een overzicht van al die vereiste documenten vind je op www.diplomatie.be. Uh, dus check dat zeker even voordat je uh, vertrekt op verlof. En heb je extra documenten nodig, zoals een kids-ID of een paspoort, plan dan ook je afspraak bij de dienst bevolking goed op tijd in. Uh, want het kan bijvoorbeeld ja, vijf dagen duren denk ik, voor uh, een reispaspoort, maar tot drie weken voor een kids-ID. Die procedure neemt dus wel wat tijd in beslag, dus wees er op tijd bij. En nog een belangrijk iets, minderjarige kinderen die naar het buitenland gaan zonder hun ouders, die hebben van minstens één van die ouders toestemming nodig. van uh, Toto, die we natuurlijk allemaal kennen van ontelbare hits zoals Hold The Line, Africa en dan deze Stop Loving You. Mooie, Lies, in de plaats. Ik vind dat een supermooi. supermooi nummer. Ik heb die mannen trouwens ooit gezien op The Night of the Proms, maar dat was een kleine rand. Is dat? Ja, ja, live konden die mannen echt uh, niet zingen. Maar dat even tussendoor. Hè. Goed, ik informeert tot twee uur en uh, we zijn bezig aan het uh, luisteren. Aan het laatste item Lies. Ja, oké. Okay. Ja, het is weer die tijd van het jaar dat de belastingaangifte moet ingevuld worden. Um Eerlijk, ik vind dat soms echt een, een, een kluw. Ik vind dat super complex. Ja, alle jaren komen er meer en meer van die uh, nummertjes bij. Hè? Echt waar. Niet te, doen, um, niet te doen, niet te doen. Ja, niet te doen. Ik snap ook uh, dat mensen daar hulp bij vragen. En dat kan ook gelukkig hier in Kruijbeke uh, op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld telefonische bijstand aanvragen bij het invullen van je aangifte. Um, zeker tijdens de coronaperiode was dat iets waar dat heel veel mensen beroep op deden. Maar het kan nu ook nog. En daarvoor moet je dus voor 14 juni je naam, telefoonnummer en rijksregister doen doorgeven via het, on het onthaal, excuseer, en dan gaat een expert van de FOT um, financiën je zo snel mogelijk opbellen, of op een moment het, uh, waarop het voor jou past. Je kan ook een afspraak maken um, in het kantoor in Sint-Niklaas, dat is in de Drie Koningenstraat, en daarvoor bel je um, ja, je maakt een afspraak op het nummer 02-57-55-666 Dat klinkt een beetje duivels, vind ik. Um, Goed, en dan ten laatste um, komen die experten van de FOD Financiën ook nog naar Kruijbeke zelf. Die hebben een zitdag op dinsdag 7 juni en die zijn dan uh, beschikbaar tussen 9 en 15 uur om mensen te begeleiden die een meer complexe aangifte moeten doen. Bijvoorbeeld als je buitenlandse inkomsten hebt of als je nog niet ingeschreven uh, bent in... Uh, ja. In de gemeente, denk ik dan. Uh, of als je ja, in een speciale situatie zit. Daarvoor moet je ook wel een afspraak maken. En ook dat kan via het onthaal van de gemeente. Vergeet dan zeker niet om op 7 juni je dat identiteitskaart... Dat is uh, nu dinsdag trouwens al. He? Dat is nu dinsdag. Oh, snel. Oké, okay. um, dus om op 7 juni je identiteitskaart en bewijsstukken mee te brengen.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 Ja. No. En toen was hij even zijn tekst kwijt. Deze Steve Harley en Cockney Rebel. Wat een pracht van de plaat, deze Make Me Smile. En dit is Natalia. En okay. Een beetje van belofte, voor sommigen toch niet wat voetbal betreft. Maar dat was uh, het goede doel met België. Alice, onze ja. tijd zit erop, denk ik. Hè? Klopt inderdaad. Als we dit horen, Bert Kemper <laughs> een beetje je jeugdherinnering, jeugdsentiment. Oh, Kapitein echt? Zeppels, zijn komt zo voor ons. Hè? Het was leuk om te doen? Het was superleuk om te doen. Bedankt jou. Ja, heel graag gedaan. Ik ga je in het zonneke liggen nu, denk ik. En wanneer horen wij jou terug? Wel, in de zomermaanden is er geen kruipik geïnformeerd. Um... Ja. Oh, ik zie er net van wel. Dan wordt het juist wel. Oké, okay. dus dan is het volgende maand opnieuw. Dan, uh... <laughs> maar dan wel met Nicky. Dan zal het met Lies <laughs> en Nicky zijn. Alright. Goed. Dat is goed. Dank u wel, Lies. Maak er nog een uh, gezellig weekend van. Geniet van het zonnetje. Komt goed. En uh, nogmaals bedankt. Bye.